Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De republikein Mitt Romney heeft zoals verwacht ook de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. Dat werd duidelijk nu 80% van de stemmen is geteld. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. 38% van de stemmen is voor Romney, 23% voor Paul en 17% voor Huntsman. Rick Perry, de gouverneur van Texas, staat op 1%. Vorige week won Romney ook al de eerste voorverkiezing, die in Iowa. De overheid heeft de uitgaven aan onderwijs en veiligheid in 15 jaar tijd verdubbeld, zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau. Zo werd in het basisonderwijs extra geld gestoken in personeel en het verkleinen van klassen, maar er is niets van terug te zien in de schoolprestaties. De SCP gebruikte objectieve gegevens en de waardering van burgers voor het onderzoek.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 De man was na een ongeluk tijdens zijn werk in 2003 arbeidsongeschikt verklaard. Zijn conditie zou heel slecht zijn. Maar Egon ontdekte op internet dat de man nog steeds een actief wielrenner is. Zo beklom hij twee keer de Alpe d'Huez. De rechter vindt dat de man al die tijd toch had kunnen werken. Het weer, het wordt grotendeels bewolkt en droog, staat een matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 9 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio -in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 11 januari, goedemorgen. Zo spannend als volgende vorige week. Volgende week, de week nog niet. Als vorige week is het niet, de uitslag van de Republikeinse voorverkiezing... in New Hampshire komt overeen met de voorspellingen. Mitt Romney is de verwachte winnaar. Maar het is ook nog steeds van belang hoe de andere kandidaten scoren. definitieve uitslag en de consequenties hoort u zo van Wessel de Jong. Kandidaat van de Democraten, president Obama... wordt geconfronteerd met een niet nagekomen belofte. Guantanamo Bay bestaat nog steeds. Vandaag tien jaar praten we over met last van Troost van Amnesty International. Dan het Sociaal en Cultureel Planbureau... heeft gekeken of overheidsuitgaven wel het gewenste effect... hebben gehad. Onderzoeker Rob Curie hoort u daar zo over. Extra investeringen in de politie en het onderwijs lijken niet direct verschil te maken. En daarom reageren Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP en Tom Duif namens de schoolleiders. We er ook over door met D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham die nog steeds pleit voor meer geld voor het onderwijs. Na nou, Veel problemen met drugscriminaliteit. Het afbranden van het theater in zijn gemeente en bedreigingen aan hem persoonlijk houdt burgemeester Frans Jacobs van Helmond er mee op. We spreken hem na half acht. U hoort ook over de paniek op Sumatra. Naar de aardbeving en de tsunami-waarschuwing van gisteravond. Chemiepak daagde de onderzoeksraad voor de veiligheid voor de rechter. En het hoofdveld van voetbalclub Telstar is al een paar dagen bezet... nu ook door voormalig keeper Hein Stoei. We spreken hem zo. Radio 1 Journaal, tot half tien hoort u. En u kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. Mitt Romney heeft ook de republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. Romney heeft bijna 38% van de stemmen gekregen. Dank New Hampshire. Tonight we made history. Vorige week won Romney ook al de eerste voorverkiezing in Iowa. In zijn overwinningsspeech richtte hij zich nu direct tot president Obama. We do remember dat Barack Obama vier jaar geleden hij he, uh, he promised om mensen people te brengen. Hij to om het verbroken systeem in Washington te veranderen. Hij improve om onze Those te veranderen. Dat waren de dagen van by a van een Today we're faced with the disappointing record of a failed president. Mislukte president dus, zegt Romney over Obama. We gaan naar correspondent Wessel de Jong, die is in New Hampshire. Wessel, dat Romney zou winnen, dat stond eigenlijk wel vast. Hoe overtuigend is zijn overwinning? Hoe groot zijn de verschillen? Uh, ja, zeer groot. Nou, Om je een idee te geven. Ik zit hier in de perszaal van, uh, van het Romney-team. Ik zit hier nog met twee journalisten. De rest heeft allemaal al de laptops ingeklapt. Iedereen is al vertrokken. Misschien meest illustratief van deze hele avond was dat... Uh, terwijl de stembureaus sloot om een uur of negen... sprong Romney al voor de microfoon om uh, de overwinning op te eisen. Terwijl dus nog geen eens echt alle stemmen geteld waren. was natuurlijk een, een zeer intimiderende stap dat hij dat deed. Maar goed, hij had ook echt uh, hard gewonnen met 39 procent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 dan weer zo scoort, uh, dan, uh, dan zal die toch, uh, dan zal die toch uh, verdwijnen, denk ik. Er is nog een beetje meer uh, geweld nodig om dit hele veld wat uit te dunnen. Wessel de Jong vanuit New Hampshire. Dan naar het andere nieuws, directeur Noorten Albayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... gaat per 1 maart gewoon weer aan de slag, dat vertelde ze bij Pauw en Witteman. Albayrak werd in oktober op een non-actief gesteld... vanwege een onderzoek naar haar salaris en vermeende problemen bij het COA... Ze ontkende alle aantijgingen tegen haar, zoals het veroorzaken van een angstcultuur. Ik werk met een staf die al zeven jaar met mij samen voor deze klus staat. Nog nooit iemand weggegaan en bijgekomen. Um, als mensen bang zijn, weten ze heus hun vingers op ze steken. Als mensen bang zijn, zoeken ze hun geluk elders. Als mensen bang zijn, dan komen ze wel naar de commissies en vertellen dat. Het is toch opvallend dat daar geen gebruik van is gemaakt. Het gerechtshof bepaalde gisteren dat het COA fouten heeft gemaakt... door Al Bayrak zo lang op non-actief te stellen. Albarak verklaarde de beschuldigingen en eventuele angst door de grote veranderingen bij de instelling. Wij zijn ook een bedrijf van de grote getallen. Ja? Als wij, we hebben bijvoorbeeld tussen 2004 en 2007 60.000 plekken gesloten en we hebben 4.000 personeelsleden ontslagen. En dat heeft natuurlijk impact op zo'n organisatie. En... Albarak ontkende ook buitensporig hoog salaris te verdienen. 1 maart wil ze dus weer gewoon aan de slag als directeur van het COA. De overheid heeft de afgelopen 15 jaar ruim 50 meer geld uitgegeven aan onderwijs en veiligheid zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in een vandaag verschenen rapport. Zo is er extra geld uitgegeven aan het basisonderwijs, maar dat is niet terug te zien in de schoolprestaties, zegt de SCP-onderzoeker Bob Curie. Bijvoorbeeld Klasseverkleining. klassenverkleining, als de tijden trouwens dat de materiaal afgekondigd werd, was dat al een beetje dubieus of dat nou effect zou hebben. Maar alle onderzoek die daarna gedaan is, lijkt ook aan te tonen dat het nou een hooguit minim effect heeft gehad. En zeker niet in de orde van het billikend dat er 50% meer geld uitgegeven is in 15 jaar per leerling. Ook bij de politie stegen de kosten, er kwamen twee keer zoveel mensen in dienst. Maar de burgers blijven ontevreden over de hoeveelheid blauw op straat. Verder kun je ook constateren dat sinds 2004 die ophelderingspercentages... die internationaal gezien helemaal nog niet zo hoog zijn... dat Duitsland bijvoorbeeld doet het wat dat betreft veel beter... Dat, eh, dat daar ook geen verbetering is gekomen. Het belastinggeld had dus beter kunnen worden besteed, zegt het SCP. Er kan op onderwijs en veiligheid worden bezuinigd. Als er zoveel geld gedurende zoveel jaar bij kan komen... zonder dat dat bijna bemerkt wordt, bijna, dan kan er misschien ook al een paar procent bezuinigd worden. Dat zijn natuurlijk grote posten, onderwijs, zorg en veiligheid. Dat daar een paar procent bezuiniging, wat dan opweegt tegen één jaar extra geld... wat ze in de afgelopen 15 jaar hebben gekregen, dat levert waarschijnlijk vrij veel op. In het volgende uur de reactie van de politievakbond op het onderzoek van het SCP. Helmondse burgemeester Vons Jacobs legt zijn functie dit jaar al neer. gebeurt in november een half jaar voor zijn officiële pensioen. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat het een zwaar jaar is geweest na een zorgvuldige afweging, waarbij mijn gezin een doorslaggevend advies heeft gegeven... heb ik besloten per 1 november van dit jaar mijn actieve burgemeestercarrière te beëindigen. Ik reken op begrip van uw kant voor dit voor mij moeilijke besluit. Jacobs moest een jaar geleden onderduiken naar doodsbedreigingen, waarschijnlijk uit het drug circuit. Vorig jaar kreeg hij veel kritiek omdat hij een extreemrechtse demonstratie in zijn stad toestond. Opnieuw doden bij religieus geweld in Nigeria. Dertien mensen kwamen om. Vijf werden gedood door een woedende menigte. En acht bij een aanslag in een bar. Die laatste is waarschijnlijk het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. De groep zit achter een serie aanslagen. Tolereert geen andere religies, dat deed deze Nigeriaanse professor. Er zijn mensen in power in bepaalde delen van het land. Leiders die. genuinely en authoritatively. hate en cannot tolerate. In heel Nigeria wordt ondertussen al twee dagen gedemonstreerd door tienduizenden werknemers en ook gestaakt. Het openbare leven ligt stil. Stakers eisen dat president Jonathan de brandstofsubsidie opnieuw invoert. Door de afschaffing daarvan per 1 januari zijn de brandstofprijzen verdubbeld. Geen schade, maar wel paniek bij een aardbeving... voor de kust van Sumatra in Indonesië. De beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter... en deed zich voor op 400 kilometer van Banda Atje. De paniek was groot, vertelt correspondent Michel Maas. De paniek was behoorlijk groot, want ja, zoals we weten... Atje en de westkust van Sumatra... Het is uh, jaren geleden getroffen door een zware tsunami en dat, uh, de angst daarvoor zit er nog steeds diep in. En toen er een tsunami waarschuwing uitging zijn alle mensen de straat op gegaan en hebben ze een veilig inkomen gezocht. De Indonesische autoriteiten trokken de tsunami waarschuwing enkele uren na de beving weer in. In Londen en ook diverse Amerikaanse steden wordt vandaag gedemonstreerd tegen Guantanamo Bay. Vandaag precies tien jaar geleden dat Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba werd geopend. Ondanks de verkiezingsbelofte van president Obama worden op Guantanamo Bay nog steeds terreurverdachten zonder aanklacht vastgehouden, vertelt een mensenrechtenadvocaat. De is 171 in Guantanamo Bay, tragedies, is half 89 according to the best estimates, De behandeling van de gevangenen op Guantanamo Bay heeft Amerika altijd veel internationale kritiek opgeleverd. Deze Brit zat vijf jaar vast en heeft er nog altijd last van. What has happened to me, the injuries and the pain, some of it will never ever go away. I've tried through therapy and probably other means to sort of put things behind me, and I probably have put a lot behind me, but there will always be a part of it still there. And I think that's the case with almost everybody who left Guantanamo. Direct na zijn aantreden, dat is drie jaar geleden, zei Obama dat Guantanamo Bay binnen een jaar zou worden gesloten. Dat is niet gelukt. Momenteel zitten er nog 171 mannen vast. Beurzen zijn gisteren zowel in Europa als in de Verenigde Staten met winst gesloten. Zorgen over de Europese schuldencrisis verdwenen naar de achtergrond nadat kredietbeoordelaar Fitch liet weten dat een afwaardering van Frankrijk niet aanstaande is. De Dow Jones sluit ruim, sloot ruim een half procent hoger. De Nasdaq won 1 procent. En eerder waren ook de Europese beurzen met winst gesloten. beurzen in Londen, Frankfurt, Parijs, die sloten 2,5 hoger. De AEX won 1,2 In Japan is de handel alweer begonnen. De Nikkei daar staat op een kleine winst van 2 ,10. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar onze website www.nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. In Amerikaanse staat Texas is rapper Snoop Dogg gearresteerd. Hij zou marihuana bij zich hebben gehad. De zanger zou die in Californië hebben gekregen op doktersrecept. Maar in Texas is die druk absoluut verboden. Op 20 januari moet Snoop Dogg voorkomen. En als hij pech heeft, belandt hij voor een half jaar in de cel. Een optreden op het Coachello Festival in Californië kan hij dan wel vergeten. Daar zou hij in april staan met onder andere Radiohead, Kings of Leon, Arctic Monkeys en de Nederlandse DJ Afrojack. Yeah. Like I nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums.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 You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strong out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love your honey. But you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine. Buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine. Buy my medicine, buy my medicine. Yeah, and the more dedicated, the more medicated. Can you feel me?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 Girl my love's Oh medicine u van Snoop Dogg en zijn medicine kan hem achter de tralies brengen. Het is uh, bijna tien minuten voor, half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt een prachtige zomer. Tegen aan voetbal, Olympische Spelen, Wimbledon, Tour de France. Spectaculair. Daarom deze week in het Radio 1 Journaal extra aandacht... voor al die mensen die zich daar nu al voor aan het warmlopen zijn. Letterlijk en figuurlijk. De sporters zelf. Mark-Robbie Visser is uh, deze week al bij de dressuurrijders geweest. Bij de zwemmers. Ik ben benieuwd wat je vandaag gaat doen, Mark Robin. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Zal ik je eens een hint geven? Nou. Er zijn in Nederland een kleine 10.000 mensen die deze sport beoefenen. Mm -hmm. Er zijn ongeveer 260 verenigingen in Nederland die zich hiermee bezighouden. En een starterspakket, als je wil beginnen met de sport, kost ongeveer 150 euro. Mm. Heb je al een idee? Nee. Wat, wat heb je ervoor nodig? Zal ik nog één gouden tip geven... Ik heb een appel meegenomen, maar ik weet niet of ik hem durf te gebruiken. Ah, oh, oh, handboogschieten. Handboogschieten, ja. Nou, dat is dan toch een sport die in Nederland niet zo heel erg groot is. We hebben voor het laatste er internationaal mee gescoord in, in 2000. Toen kreeg Wietse van Alten brons. Luister even mee. Het goud is voor Australië, maar het brons is voor Wietse van Aalten uit Nederland. En nog nooit stond een Nederlander bij het handboogschieten op het podium. Maar hij staat er vandaag wel, Wietse van Aalten. Je moet er ontzettend tevreden zijn. Ik ben heel tevreden, ja zeker, tuurlijk. Nou, het ging eigenlijk de hele dag goed. Ik kwam ook deze week steeds beter in mijn ritme. Het, ging, het schieten ging steeds beter. halve finale heb ik, ja, ik verloren tegen de, tegen de gouden, gouden medaille, zeg maar. Ja, en we hebben alles wel heel goed geschoten. Alleen hij schoot ze net iets beter en daar is op dat moment niks aan te doen. En ik ben ook heel tevreden over mijn bronzen finale Want ik moest meteen erna. Dus ik zat maar tien minuten aan een kwartier tussen. Nou. maar dat ging fantastisch. Fantastisch. Wietse van Alten was dat in 2000. En ja, tegenwoordig is Wietse van Alten bondscoach bondscoach handboogschieten. Hij is op dit moment het licht aan het aandoen. Ik zie de lampen aanvloepen in het gebouw van de handboogschieters... in Arnhem op uh, topsportcentrum Papendal. We gaan straks met hem praten en kijken vooral hoe het eigenlijk met die sport gaat. Of we nog een beetje meespelen op het internationale handboogtoneel. Ik zou zeggen, niet geschoten is altijd mis. Dat is een beetje mijn mentaliteit. Maar ik weet zeker dat dat voor deze mensen hier in Papendal niet genoeg is. Oké, okay. hey, tot later. En ga het zelf ook proberen, Mark Robin? Oh. Ja, ik moet eerst nog zien wat ik die appel gaat doen. Nee, en dan, ja, de ene boog is het ook, de andere niet. Er komt een heleboel techniek bij kijken, maar hmm. ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Het is team voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een paar maanden geleden was het café bijna failliet. Maar nu is het er weer. Helemaal opgepoetst. Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. Ooit stond Chad Baker op het podium. En speelde het café een belangrijke rol in de jazzscene. Maar het raakte de uitstraling en reputatie kwijt. Twee ondernemers besloten dat het weer een jazzpodium van formaat moet worden. En gisteren opende het nieuwe Dizzy de deuren.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 Maar als we even naar de historie van de Jazzcafé kijken, waarom was het belangrijk dat Dizzy behouden bleef voor Rotterdam? Nou, nou ja, kijk, Rotterdam uh, is gewoon een prachtige stad en ik vind dat uh, een icoon als Dizzy moet behouden blijven voor de stad. Zoals uh, Hotel New York dat moet blijven en Loos en Festivalpaviljoen, zijn dat gewoon uh, prachtige bedrijven waar altijd wat altijd voort moet blijven bestaan. Dus zowel Dizzy ook, dus zo simpel is dat.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 Dus uh, ik ben gedeeltelijk met het uh, Rotterdamse getrouwd, natuurlijk. Ja. Ik ben uh, mee verenigd. Maakt dat dit een extra speciale plaats? Dit jazzcafé, dit, Jazz dit vermaarde jazzcafé? Oh. Ja, zeker weten. Maar ik kom hier al vanaf mijn negentiende. Ik, ik heb hier zoveel gespeeld. En vroeger met de uh, vorige eigenaar Gerard, weet je, daar had ik een hele goede band mee, nog steeds. En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 Iedereen komt er wel terecht op een gegeven moment. Dan wordt er s'nachts gezegd, nou zullen we nog even naar een leuk café gaan waar ze jazzmuziek spelen of waar ze jazzmuziek draaien of waar ze van jazzmuziek houden. En dan, uh, ja, dan komen de mensen hier terecht. En ja, Jond komt er de aan. Jules Dilder, de nachtburgemeester van Rotterdam, is uiteraard aanwezig op dit feestje. Ja, El uh, Herb Keller, uh, Helsinger, uh, uh, uh, Cliff Jordan, Philly uh, Joe, Chad Baker. Chad Baker is hier in jaar, die heeft hier ook geweest. Twee, twee dagen voor zijn dood zelfs nog. Is Jules Dilder dus blij dat dit café er is en dat dit café er blijft? Nee, ja, ik bedoel wat ik zeg. Ik bedoel, moet al, als, al, als wij al lang dood zijn, moet het nog steeds bestaan. Wat is er mooier als je in een stad komt als vreemdeling? En je hebt al gehoord in het land waar je vandaan komt. Bij, uh, als je in Rotterdam komt, dan uh, moet, je, uh, moet je daar en daar naartoe gaan. Want het bestaat, dat, dat is een instituut. En zo dat moeten we van die disney maken. Want anders krijg je weer een zaak.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 Daartoe hebben de KNVB en Ajax na onderling overleg besloten. Het duel werd vorige maand gestaakt na het incident rond AZ Doelman Esteban en moest aanvankelijk zonder publiek worden overgespeeld. Ajax diende vervolgens een verzoek in om alleen vrouwen en kinderen toegang te verlenen. Nou, daar is nu deze oplossing uit voortgekomen omdat het alleen toelaten van vrouwen in strijd is met de wetgelijke behandeling. De financieel directeur van Ajax Jeroen Slop is uh, wel tevreden.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 En uh, ja, mijn, mijn dochter is die, uh, ja, die riep gelijk, dat is mooi, want dan gaan we wat ouders charteren. En dan kunnen we in zaal naar de reenigsmiddag. Dus als de inspectie weer niet te moeilijk doet, want de Nederland weet nooit helemaal zeker, uh, dan zou dat een mooie middag kunnen worden. En scholen kunnen zich bij Ajax aanmelden voor een bezoek aan de wedstrijd. Bij het olympisch kwalificatietunooi voor de turners... heeft Epke Zonderland de beste papieren voor het Nederlandse startbewijs. Hij turnde een betere meerkamp dan zijn concurrent Jeffrey Wammes. Opmerkelijk genoeg faalde Zonderland opnieuw op rek. En dat is toch het toestel waarop hij al twee keer WK zilver pakte. Juist op dat onderdeel zou hij de med moeten zijn. Nou, ondanks die mislukte oefening blijft Zonderland daarin geloven. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon uh, voor mij geen discussie uh, mogelijk...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 Oh, oh, Jeffrey Wammers voldeed aan de eisen. Maar het Olympisch ticket lijkt toch naar Epke Zonderland te gaan. Ja, jij, ja. ja, ik was even of. te vroeg. <laughs> Basketballers van Leiden zijn met een thuisnederlaag begonnen. Dat is helemaal niet leuk. Aan de tweede ronde van de Euro Challenge. Franse Rohan was met 68-63 te sterk voor de ploeg van coach uh, Toon van Helftere. Toch blijft van Helftere wel hoopvol over het bereiken van de volgende ronde.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 Uh, kopiëren wat we in de eerste ronde gedaan hebben. Leiden moet in de pool van vier ploegen bij de beste twee eindigen om door te gaan naar de kwartfinales. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De overheid heeft de uitgaven aan onderwijs en veiligheid... in 15 jaar tijd verdubbeld, zonder dat dat resultaat heeft opgeleverd. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo werd in het basisonderwijs extra geld gestoken in personeel... en het verkleinen van klassen. Maar er is niks van terug te zien in de schoolprestaties.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 En mensenrechtenorganisaties demonstreren vandaag tegen het voortbestaan van Guantanamo Bay. Ze markeren daarmee de tiende verjaardag van het Amerikaanse gevangenkamp op Cuba. De demonstranten roepen president Obama op zich te houden aan zijn verkiezingsbelofte. Na zijn aantreden zei Obama dat Guantanamo Bay binnen een jaar zou worden gesloten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment vrijwel overal bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog. Het is nu landelijk zo'n 7 tot 8 graden. Vanochtend blijft het bewolkt en zeer plaatselijk kan er een beetje motregen vallen, maar veel stelt dit niet voor. Ook vanmiddag blijft de bewolking in een groot deel van het land het weerbeeld bepalen. De kans op motregen blijft ook aanwezig, maar ook vanmiddag zal de motregen slechts zeer plaatselijk zijn. Met een middagtemperatuur van 9 à 10 graden is het nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten tot westen is matig bovenland, zo'n windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, dat is windkracht 5. Nou, vanavond verandert er weinig. Komende nacht draait de wind naar het zuidwesten en neemt dan flink in kracht toe. Morgen donderdag staat er ook veel wind op het programma. Het is opnieuw bewolkt en in de ochtend volgt er regen. Smiddags wordt het droog en breekt de zon door, maar in de kustgebieden blijft kans op een bui. Het wordt dan zo'n 8 tot 10 graden. ABB Verkeersinformatie nog heel rustig op de Nederlandse wegen. Slechts een korte file op de A7 Hoorn richting Zaandam. Dus daar hebben we een 2 kilometer. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld 6 maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente. Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis. Ga voor meer informatie naar egonbank.nl. Morgen.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 Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In het kielzorg van koningin Beatrix is ook een grote handelsdelegatie uit Nederland mee op staatsbezoek. In Oman, u weet het inmiddels. En er valt geld te verdienen in het Midden-Oosten. En daar willen Nederlandse bedrijven graag bij zijn. Gisteren werden in Oman de eerste resultaten bekendgemaakt.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 S uh, Sib en Salala. Ja. Grote orde? Redelijk groot, ja. Hoeveel geld gaat het? Over de 50 miljoen. Euro, dollar? Euros. Is dit, zeg maar, de ondertekening? Iets wat al langer in de pijplijn zit? Of heeft het te maken met uh, het koninklijke bezoek? Nee, het zit in al in de pijplijn. Hielp het erbij dat de koning hier nog even langs was? Zonder meer. We zijn heel blij mee. Ja. Absoluut. 50 miljoen euro voor een bedrijf als de Uwe. Is dus dat mogen we dan spreken van... is een van groot een... Ja. is een groot orde. Heel groot orde, ja.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 Vandaag gaat het Koninklijk Gezelschap naar de havenstad Sohar... waar de haven van Rotterdam zeer actief is... maar waar ook vorig jaar onlusten waren. De Ring of Fire was weer in beweging vannacht. Onrustige aardkost rond de grote oceaan. Een zware aardbeving was er voor de kust van Sumatra, hoorde dat eerder. Het epicentrum lag 400 kilometer ten zuidwesten van de stad Banda Aceh. Direct na de beving kwam er een tsunami-alarm. De waarschuwing werd anderhalf uur later weer ingetrokken. Correspondent Michel Maas-Michel, geen tsunami dus, maar is er al meer duidelijkheid over de slachtoffers of schade van de aardbeving? Nou, ja, ook dat uh, blijkt mee te vallen. Tot nu toe zijn er nog geen uh, meldingen van slachtoffers. Er was wel wat schade. Uh, de stroom viel ook uit in een deel van Atje... en dat maakte de sfeer natuurlijk heel angstig voor de bewoners daar. Want het gebeurde midden in de nacht. En als dan het licht en alles uitvalt... dan uh, ja, weet je helemaal niet wat er aan de hand is. Dus de angst zat er wel in. Maar uh, ja, voor zover het nu overzien is, uh, is er geen schade van betekenis. Ja. Angst. Dus uh, Michel, het tsunami-alarm heeft gewerkt? Uh, het, het alarm of dat technologische hoogstandje... wat ze daar hebben geïnstalleerd na die grote tsunami... of dat heeft gewerkt, is niet duidelijk. Uh, wat er is gebeurd, is dat meteen na de aardbeving... dat er gewoon alarm is gegeven vanuit uh, zeg maar de Indonesische KNMI. Die hebben alle lokale overheden gebeld en gezegd... Uh, er is een kans van, uh, op een tsunami. En... Uh, ja, dat, uh, ze hebben een systeem geïnstalleerd een paar jaar geleden... met elektronica, met boeien die op zee drijven. Maar daar hebben ze niet op gewacht. Gewoon, er was een aardbeving, meteen tsunami-alarm. En als het dan daarna meevalt, dan is dat alleen maar meegenomen. Ja, maar het ligt nog vers in het geheugen? kan ik mij voorstellen. In 2004 natuurlijk honderdduizenden doden bij de tsunami in dat gebied. Uh, merk je dan dat mensen daar direct op reageren... vanuit nog die angst van, van 2004? Ja, maar het is niet meer zo dat er nu blinde paniek is... bij elke aardbeving die er is. Het is wel zo dat mensen die, ze rennen hun huizen uit... maar dat is meer omdat ze er nu veel beter op zijn voorbereid. Er zijn de afgelopen jaren trainingen geweest... voor de bevolking in de kuststreken. Dus iedereen weet wat hij moet doen als er een tsunami komt. Er zijn overal vluchtplaatsen gebouwd waar ze heen kunnen rennen... en waar ze veilig zijn voor, voor zelfs de hoogste tsunami. Dus mensen weten wat ze moeten doen... En zijn daardoor ook een stuk minder bang. Goed, Michel Maas, dankjewel. Bijna tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor Epke Zonderland kwam twee maanden keihard trainen gisteren tot een climax. De Turner heeft een meerkamp moeten samenstellen... die hem nu naar de Olympische Spelen moet leiden. Een meerkamp die hij al jaren niet meer had gedaan. En gisteren was het dus de dag van de waarheid voor Zonderland. En voor zijn schare trouwe volgers.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 Ja, ik, als je, als je, ja, natuurlijk, dat is gewoon uh, voor mij geen discussie uh, mogelijk. De, de, wat we, de, vandaag voor mij verwacht mij dat ik na twee maanden trainen make-up ga turnen. Als je dan 84.6 ja. scoort na een paar jaar geen make-up doen, ja, dan kun je alleen maar uh, tevreden zijn uh, en, in, in, dat je je doel hebt bereikt. Vandaar dus die enthousiaste Friese-analyses in de koffiebar. Ja, maar sprong dat ik altijd een goede lange dag op de futten komen? Dat is <laughs> Analyses in die koffiebar dus in deze reportage van Edwin Cornelis. En vanavond wordt duidelijk of Epke Zonderland inderdaad een ticket heeft voor de Olympische Spelen. Dan naar Europa. Weet u het nog, Er komt een pact voor strengere begrotingsdiscipline. Het zou de oplossing zijn voor de eurocrisis. Dat was de uitkomst van de laatste eurotop in december. Er is alleen één probleem, de Britten doen er niet aan mee... en dus moet dat pact er komen buiten de bestaande EU-verdragen om. Hoe dat eruit gaat zien, weten we eind deze maand bij de volgende top. Maar in Brussel circuleert inmiddels in de wandelgangen een ontwerptekst. Bas Eikhout van GroenLinks vertelt daarover dat het een financieel gedrocht is... zegt Bas Eikhout tegen correspondent Tijn Sade. Ja, maar dit is nou inmiddels... Hoeveel velletjes papier zijn het? Acht, Acht stuks. Acht stuks ja. We beginnen toch wel een beetje de contouren te zien van waar dat nieuwe extra begrotingspak naartoe gaat. Hè? Wat zijn nou de hoofdpunten? Artikel vanaf artikel 3... Dat is eigenlijk de belangrijkste... waarin eigenlijk nog strenger op begrotingsdiscipline wordt ingegaan. En wat we allemaal al weten, hè, dat staat in dat stabiliteitspact... je mag je begrotingstekort mag niet groter dan 3% zijn. Dat is een oud-stabiliteitspact oud, ja. eh, 1999, geloof ja, ik. Ja, dat, is, dat, is dat was een beetje de kern van de euro. Nou, die regels zijn overtreden, dat weten we allemaal. Vorig jaar hebben we al wetten aangescherpt... dat de commissie meer mag gaan controleren. Nou, dus dat is al maar nu willen we nog strenger worden. Het begint wel een beetje ridicul te worden... Hoor. Dat we weer nog strenger die 3% regelen. Als je daar niet aan voldoet, dan moet je op de langere termijn. Moet je in ieder geval je begroting weer op orde brengen. dat je niet meer een overschrijding hebt van een half procent. Kortom, als je nu iets meer begrotingstekorten hebt. dan moet je dat later weer gaan compenseren. En daar gaat Europa dan ook weer op uh, toezien. Maar. Ja, je hoort aan hoe ik het zeg. Eigenlijk, de, deze regeringen zijn geobsedeerd met staatsschuld. En nog interessant, artikel 8. We gaan nu zelfs het Europese Hof van Justitie erbij betrekken. Meneer, wat? Hier zie ja. je dat als een land niet voldoet... dan kunnen landen elkaar gewoon voor het Hof gaan trekken. Het wordt echt, ja, het is een obsessie. Maar Oké, okay, maar daar is nou eenmaal een akkoord over gekomen bij de laatste decembertop. Het water staat Europa aan de lippen. Er moet heel streng opgetreden worden, daar is iedereen het over eens. Nou ja, we moeten strenger controleren. Maar eigenlijk zijn we al een heel jaar bezig om die wetten strenger te maken. En wat de regeringsleiders nu doen, is een heel complex nieuw pad creëren. Omdat de Britten het vetoën. We. En vervolgens zijn we nu een nieuwe wet aan het maken buiten de Europese instituties om. Ik heb een jurist gesproken hierover en die zei: alles wat ze hier willen, kun je gewoon in bestaande wetgeving gaan toevoegen. Het is window dressing. Het is heel veel uh, symboolpolitiek, met name voor de Duitsers. De Duitsers die uh, zien in dat op een gegeven moment... de Europese Centrale Bank een grotere rol moet krijgen om problemen op te lossen. Daar kan Merkel niet mee thuiskomen. Dus die zei, ik wil dan vooral laten zien dat we nog strenger optreden voor die landen. Dus Merkel kan thuiskomen. Toen deden de Britten lastig. En toen zei Sarkozy, weet je wat, dan doen we het buiten de commissie om. We doen het buiten Brussel om. Dat heeft Frankrijk altijd gewild. Frankrijk heeft altijd zijn economie-gouvernement gewild. Zijn, zijn economische regering, buiten die gekke Brusselse instituties. Om. En dat is wat we hier zien gebeuren. Het is eigenlijk een Frans-Duitse deal, geholpen dankzij een Brits veto. Het is een hele hoop windowdressing. Er zit een aantal hele strenge talen in waarin de grote vraag is... voegt dat nou heel veel toe? En juist het echte probleem van eurocrisis oplossen, een investeringsagenda... dat wordt niet genoemd. Uiteindelijk zijn we hier eigenlijk iets nieuws aan het creëren wat weinig toevoegt, veel onzekerheid toevoegt... en democratisch echt een gedrocht is. Want dit is ook zeker niet in het belang van Nederland... want dit wordt steeds meer een dictaat van de grote landen. En wij hebben als Nederland altijd gezegd... voor ons zijn de Brusselse instituties zo belangrijk... omdat wij dan een beetje een tegenmacht hebben van die grote landen. Ja, wat het nu gaande is, is eigenlijk slecht voor landen als Nederland. Dus ik hoop nog steeds dat de Nederlandse regering... hier toch iets feller tegen ingaat dan ze tot nu toe hebben gedaan. Op de middenstip van het veld van voetbalclub Telstar staan tentjes en liggen er mensen in slaapzakken. Wat daarvan de bedoeling is, hoort u zo. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Arnoud Broekhuis. Marcel, rustig begin van deze woensdagochtendspits. Fielen staan er op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor knoopend 2 kilometer. Op de A15, Rotterdam richting Europort, staat inmiddels 4 kilometer file tussen de Afrit Hoogvliet en Spijkenissen. En op de A28, zwolle amersfoort tussen het knooppunt Hoeverlaken en Leusden. Een file van voorlopig drie kilometer. Het is wel de vraag of het rustig blijft Arnoud. Wat denk je voor half negen? Het is voor mij heerlijk reisweer en we hm. verwachten zo'n honderd kilometer. Dus niet al te moeilijk doen. Hoor. Arnoud Broekhuis bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. We zeiden het eerder al. Er komt een mooi sportjaar aan. Vooral een mooie sportzomer. Met onder andere het EK-voetbal natuurlijk en de Olympische Spelen. Daarom uh, besteden wij deze week extra aandacht aan de sporters. En de aanloop naar die belangrijke evenementen een vrouw naar te spelen. Zoals bijvoorbeeld de Handboogschutters. Mark Robin Visser is vandaag in Arnhem. Mark Robin, heb je er alleen gevonden? <laughs> of ik het alleen gevonden heb, ja. Nou, en of ik er een gevonden heb en niet zomaar iemand. Ik heb. Uh, wij hoorden hem vanochtend al eventjes bij ons in de uitzending. Wietse van Alten. Ik sprak, sprak hem net over dat fragmentje van Sydney. En toen zeiden we: Ja, dat is alweer lang geleden. Nou, nou, het is inderdaad een beetje. Nou, ik zou niet in de vergetenheid. Maar het is inderdaad al leefdruk. terug. Voelt het zo, Ja. Uh, ja, nou ja, we zitten in 2012. Hè. Dat was 2000. Dus ja, twaalf jaar, dan, uh, dan gaat het toch wel tellen. En wat gebeurt er dan als je brons wint tijdens de Olympische Spelen in Sydney? Dan word je bronscoach. Nou, ik weet niet of dat inderdaad... is dat inderdaad... niet een logisch gevolg? Ik <laughs> weet niet of dat vanzelfsprekend is. Maar uh, voor mij was het wel een, een hele mooie kans om binnen de sport... op een andere manier weer uh, wat voor de sport te betekenen. Ja. Ja. Ja. Wij zijn in Arnhem, in Papendal. U heeft hier een, ja, hoe zullen we het noemen? Het is eigenlijk een soort tent. Ja, het is een... Een, een soort feestent, zo ziet het eruit. Nou, ja, het is een solide tent die, die inderdaad wel van een nodige isolatie voorzien is. Waar wij voornamelijk swinters gebruik van maken om van binnen naar buiten te trainen. Dus dan kunnen we wel de lange afstanden blijven schieten. En we kunnen hier ook binnen de, de indoor afstanden trainen. Ja, er ligt een uh, mooi groen vloerdekking op de grond. En er wordt ook gebruik gemaakt van moderne techniek. Een, een harddisk recorder waarmee de mensen zelf kunnen trainen. Leg dat eens uit. Nou, het is inderdaad in die zin, als wij met techniek bezig zijn... dan is het heel erg wenselijk dat de schutter zelf ook kan zien wat hij doet. Uh, ik zeggen, het gevoel is één, maar hoe het er uit, daadwerkelijk uitziet, dat is twee. Dus op een, met een DVD recorder en een camera kun je met wat vertraging kun je ideaal zelf uh, na het schot nog een keer jezelf, je eigen schot terug bekijken? Hoe staan de Nederlandse handboogschieters ervoor? We hebben de EK in Amsterdam in het verschiet. Dat is in mei. Dat is in mei, dat klopt. Dat is al heel snel. Dat is uh, de stad voor de deur. Ja. Dus dat is hard werken voor jullie? Het is... Uh, nou, in de winterperiode is het sowieso hard werken. In de winterperiode gebruiken we echt om, uh, om heel hard te trainen... en om techniek te veranderen. En de zomerperiode, dat is weer een periode van, uh, nou ja, van wedstrijd en kwaliteit. Ja. Nou, we gaan wachten tot, uh, tot de ploeg uh, binnenkomt. Hoeveel mensen verwachten wij vanochtend? We beginnen zo meteen om 7 uur met vijf man. En om half negen komen er nog twee, er nog twee bij. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, maak de opstelling met de recorder en het televisiescherm nog even af. En dan kijk ik ondertussen even door een luikje hier naar buiten. Want dat is dan wel heel grappig in deze tent. Als je een luikje open doet, dan kan je naar buiten schieten. Want buiten, nou, hoe, wat is de afstand vanaf hier vanuit die. De banen staan nu op 70 meter, dat is de Olympische afstand. Dus dan kan je gewoon droog schieten, de pijl, de regen in. Nou, het, is niet, het gaat niet om droog, maar het gaat meer oh. om warm te blijven. Kijk, als het zwinters vriest, dan kun je, je kunt gewoon niet buiten trainen dan. Dus, uh... zeg nog één dingetje, uh, meneer Van Alten. Ik heb een uh, appel meegenomen. Ja, die ga je daar ook opeten. Of... Kunnen wij daar wat mee? <laughs> nou, dat weet ik niet. U uh, ja, bent de baas. I in ieder geval opeten. Moet ik hem opeten? Ja, ja, ja. ja. Ja? Dan gaan we verder geen uh, flauwekul bij uithalen? Nee, nee. Dat, is, uh, dat zullen we zo maar niet doen. U heeft geen idee wat een enorme opluchting dat voor mij is. Nou, gelukkig. <laughs> Tot straks. We gaan de handboog schieten in jo. Arnhem. Goed, geen legendarische sportmomenten vanochtend. We gaan wel uh, verder over de sport, want het veld van voetbalclub Telstar... het Velzij Muiden, is overgenomen de Occupiers. Er wordt niet gedemonstreerd tegen de graai cultuur, banken of bonussen. Maar deze demonstranten willen meer supporters naar het stadion van Telstar krijgen. En ook oud-keeper Hein Stuy van Telstar en natuurlijk van het Gouden Ajax... uit de jaren 70 doet mee. Hij heeft vannacht ook in een tentje op het veld geslapen. Meneer Stuy, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kom u nog een beetje soepel uit de slaapzak? Nou ja, ik zal je wat vertellen. We zijn met zachte hand verwijderd. Wat? Hoe je dat? Over het Telstarveld. Want uh, de burgemeester uh, Frank Weerwin... wilde eerst in mij inzitten uh, en uh, dat uh, was te kostbaar. En toen hebben ze de, de treinknecht bereid gevonden om de automatische besproeiing aan te zetten. <tog> wat al Dus ja, dat is helemaal onaardig. Dus dan kan je wel een condoom over je kop trekken. Maar dan loop je er ook voor lul, <laughs> natuurlijk, hè. Er was echt geen mogelijkheid om te blijven, meneer Stuy? Nee, dat was geen mogelijkheid. Dus ik ben naar huis gegaan en heb lekker uh, thuis geslapen. Ja. Nou, zo is de pret er wel een beetje af, hè? Ja, maar ja, het, het, het, het wordt, uh, door ZZ wordt het overgenomen vandaag. Door ZZ? Ja, door ZZ. Wat is dat? Die, die gaan daar vandaag zitten. ZZ is de zuidzijde. Aha, dat ja, ja. is de nieuwe staantribune die er staat. En uh, die nemen het over vandaag. En uh, dat is het sfeervak hè, van Telstar. Ja, daar staan nog wel mensen. Ja, daar zijn nog volop mensen. Zijn er, uh, eh. ja, waarom heeft u zich voor deze actie ingezet? Waarom, waarom wilde u eraan meedoen? Nou ja, ik wilde eraan meedoen. Want ik heb natuurlijk... Uh, uh, ik ken het veld uiteraard. Want ik heb daar mijn lijnen uitgezet. Ja. In het verleden. Ja. Voor mijn carrière. Ja, ik, ik ben daar begonnen met het volgende. Ik snap ballen. het. Ja, dat weten we.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 Want de mensen die in de, op de hoogovens werken, Tata Steel, uh, die, die, die, moeten, ja, die lopen drie plo ploegdiensten, die moeten heel hard werken. Mensen in de havengebieden moeten heel hard werken. Dus als de mensen naar Telstar gaan kijken, dan willen ze dat die spelers ook heel hard werken. Nou, en dat is nu niet het Telstra geval, minister? ze speelt uiteraard in een wit shirt. En die willen dan, die amada willen, dat die Telstar spelers met een zwart shirt van het veld komen. dat is tegenwoordig niet meer, hè. Is, is het een beetje slappe hap nu bij Telstar? Nou, geen slappelhap. Nee, ze voetballen wel aardig. Maar ze willen voetballen als Barcelona, hè? Ja, ja, en dat kan dat allemaal... niet op dit niveau. Ja, Zit geen Messi bij nog? Nee, ze heeft helemaal geen Messi bij. Ja, ja hadden we die maar. Ja, maar dan hebben we, ja. heeft u ook geld nodig natuurlijk, hè? Is ja, dan heb, je, dan heb je geld nodig, ja, inderdaad. Ja. Nou, ja, hopelijk heeft het succes. Maar u, u geeft in ieder geval aan, de actie wordt voortgezet. De actie wordt tot zaterdag uh, voortgezet... Uh, zaterdag willen ze op het veld een, een kampvuur houden, een groot kampvuur, ter afsluiting. Maar uh, daar is het het niet mee eens. Nee, dat is de middenstip weg. Maar uh, de, ze, daar hebben ze een oplossing voor gevonden, want ze gaan een, uh, een ketel neerzetten van de hooghovens, waar het bij staan om, ijzer normaal ingaat, en daar gaan ze het vuurtje in stoken. Nou, dus dan verbrandt de grasmat niet. Nee, dat is dan toch wel weer verstandig. Meneer Stuij, ja. goed u weer eens te horen. Oké. Okay. En een prettige dag verder. Dankjewel. Goedemorgen. Da. De ochtendkranten. Massale meldingen van corruptie in Noord-Holland. Dat is de kop van de volkskrant vanochtend. Ambtenaren en insiders bij de provincie verdenken verschillende bestuurders, oud-bestuurders en politici van corruptie en het aannemen van gunsten van zakenpartners. Meer dan 50 meldingen zijn er inmiddels binnengekomen bij de eerste inventarisatie van een onderzoekscommissie. Eh, het is inderdaad veel, zegt voorzitter Hans van der Heuvel. De commissie is ingesteld door de provincie na de corruptieaffaire rond de voormalig VVD-gedeputeerde Hooi Onderzoek richt zich op alle aanbestedingen en transacties van de provincie tussen 2003 en 2011. Er is voor ons nog veel werk te verrichten om de onderste steen boven te krijgen. Al dus de voorzitter, dit kunnen we niet laten liggen. Ook een interessant verhaal in het AD. Het CDA gaat een ruk naar links maken en neemt daarmee afstand van het kabinetsbeleid. Dat blijkt uit conceptstukken van de nieuwe toekomstvisie van de partij die later uitkomen. Eh, Algemeen Dagblad heeft ze al gezien. Aanpassing van de hypotheekrente is onvermijdbaar. Meer aandacht voor duurzaamheid en minder aandacht voor culturele verschillen tussen allochtonen en autochtonen. Uitkomsten van het beraad van het CDA zouden al een rol gaan spelen... bij de onderhandelingen over extra bezuinigingen in februari. Het zou mooi zijn als de huidige CDA-ministers onze bevindingen omzetten. Al dus een anoniem lid van het beraad in het AD. Een ruk naar links zou een overwinning zijn voor partijvoorzitter rutte Petoom, ten koste van Maxime Verhagen. Minister De Jager van Financiën spint garen bij de huidige crisis... werd de Telegraaf. Door de Ultralage rente kan hij de staatsschuld voor een schijntje financieren. En dat zorgt voor een meevaller die kan oplopen tot 2 miljard euro. Die meevaller is natuurlijk wel relatief, want de economie groeit niet. En ook dat scheelt eh, miljarden aan inkomsten. De meerderheid in de Tweede Kamer wil af van Translink Systems. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de OV-chipkaart. Volgens Metro zijn Partij van de Arbeid, SP en VVD de problemen met de kaart zat. En is het tijd voor maatregelen.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 De storing van afgelopen maandag was extreem en duurde onacceptabel lang, vindt een woordvoerder. Een nieuw bedrijf met een flinke vinger in de pap van de overheid zou de belangen van de reiziger beter behartigen, denken de partij. In spits ook nieuws over het openbaar vervoer en dan over de nieuwe Sprinter. Die zit te vol, ontdekte reizigersvereniging Rover. Bij het meldpunt treinen.nl zijn bijna 1300 klachten binnengekomen over te volle treinen. En de nieuwe Sprinter wordt opvallend vaak genoemd. Afgelopen weken vielen er vier mensen flauw en werden er vijf onwel, vertelt een woordvoerder. Sommige treinen zijn zo druk bij het, dat bij het opengaan van de deuren de mensen naar buiten rollen. Vandaag biedt rover de klachten aan de NS aan. Nog een interessante kop in de Telegraaf. Tot slot over het faillissement van uh, Hessings autobedrijven. Ik ben bewust kapot gemaakt. Geen vechten aan, zegt Frits Hessing in de Telegraaf. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over het sociaal en cultureel planbureau. Heeft de extra uitgaven van de verschillende regeringen bekeken? Uitgaven bijvoorbeeld aan onderwijs en aan politie en veiligheid. En zij concluderen, de mensen van het planbureau... dat die uitgaven niet het gewenste effect hebben gehad. Niks meer te besparen...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 Want dan presenteert Parcelle van Goetem haar seminar Onzichtbaar Overtuigen. Kijk op onzichtbaarovertuigen.nl. Dit is een seminar van Denkproducties. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl. Het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland. Cubus maakt ondernemen leuk. Overtuigen zonder dat iemand het doorheeft. onzichtbaarovertuigen.nl. Bespaar ook op uw accountantskosten bij Meester Francine Hazenveld Cubus Amstelveen. Dit is Radio 1.